7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Rampenplan voor telefoonstoring bepleit. Goede doelen groeien ondanks crisis. En Nijmeegse Vierdaagse nat van start. De veiligheidsregio's van brandweer, politie en ambulances... zijn niet goed voorbereid op telefoonstoringen. Dat is een van de belangrijkste conclusies van de onderzoek... naar de grote storing bij KPN in Rotterdam vorig jaar juli. De hulpdiensten konden urenlang niet met elkaar communiceren. Verder was het alarmnummer 112 slecht bereikbaar. De metro reed niet omdat de bestuurders de verkeersleiding niet konden bereiken. Volgens de onderzoekers ontbreekt het aan rampenplannen voor zulke situaties. Storing was het gevolg van regulier onderhoud bij KPN. Het bedrijf bereidt reparaties en onderhoud goed voor en had vorig jaar gewoon pech, zeggen de onderzoekers. De grotere goede doelen in Nederland hadden vorig jaar geen last van de economische crisis... blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van de Volkskrant... De 25 grootste organisaties kregen 743 miljoen euro aan donaties. Een stijging van ruim 4 KWF-kankerbestrijding is nog steeds veruit de grootste. De instelling groeide vorig jaar met 22 naar 125 miljoen euro. KWF profiteert al jaren vooral van een succes van Alpe 6, waarbij fietsers geld ophalen voor zes keer de Alpe -du West te beklimmen. Grote stijgers op de lijst waren in 2011 War Child, de Clinic Clowns en het Rode Kruis. De grootste dalers waren de christelijke organisaties Kerk in Actie en Woord en Daad. In Nijmegen zijn om vier uur de eerste deelnemers vertrokken aan de Vierdaagse. Het evenement wordt dit jaar voor de 96 e keer gehouden. Van de 45.000 startbewijzen zijn er een kleine 41.500 en een half afgehaald. En dat is minder dan voorgaande jaren. De organisatie denkt dat dat komt door het slechte weer. Vandaag gaan de wandelaars naar Bemmel, Arnhem en Elst. In Barendrecht is vannacht een camping ontruimd vanwege een grote brand in een botenloods. Ongeveer tien gasten van camping De Oude Maas aan de Achterzeedijk moesten hun tent of caravan uit. Brandweer rukte uit met groot materieel. De helft van de loods brandde af. Brandweer houdt er rekening mee dat er asbest is vrijgekomen. Begin het jaar en vorig jaar woedde ook al een paar keer brand aan de Achterzeedijk in Barendrecht. Toen gingen onder meer een aantal caravans en een bootje in vlammen op.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 Op vier vluchten van luchtvaartmaatschappij Delta Airlines... van Amsterdam naar de VS zijn naalden ontdekt in broodjes kalkoen. Volgens de Amerikaanse media werd in zes sandwiches een naald gevonden. Een passagier in de businessklas verwondde zich eraan. Maar na de landing in Minneapolis vond hij medische hulp niet nodig. Broodjes waren geleverd door het Amsterdamse filiaal... van het cateringbedrijf Gate Gourmet. Dat bedrijf neemt de zaak hoog op en zegt dat er grondig onderzoek wordt gedaan. De vondst van de naalden is gemeld aan alle Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen... die van en naar Amsterdam vliegen. Een van de leidinggevenden van Google is overgestapt naar de concurrent, naar Yahoo. Het is Marissa Mayer. Ze kwam in 1999 bij Google werken... twee jaar na het begin van het internetbedrijf. Ze was mede verantwoordelijk voor de eenvoudige witte layout van de zoekmachine. In 2009 stond Mayer in de Fortune Top 50 van invloedrijkste vrouwen van de wereld... Met Yahoo gaat het al jaren slecht. Marissa Mayer wordt de derde nieuwe directeur in een jaar tijd. De vorige, Scott Thompson, die moest al na zes maanden weg... omdat hij zijn cv had opgepoetst. Acteur Charlie Sheen die steunt Amerikaanse militairen met ruim een miljoen dollar. Het geld gaat naar een Amerikaanse instelling... die amusementsvoorstellingen voor gewonde militairen verzorgt. Het is de grootste gift die USO ooit van een particulier heeft ontvangen. Charlie Sheen die speelde in films en had de hoofdrol in de comedy-serie Two and a Half Men. Per aflevering verdiende hij ruim een miljoen dollar. Begin vorig jaar werd hij ontslagen vanwege zijn recalcitrante gedrag... en het gebruik van alcohol en drugs. Tegenwoordig maakt hij voor de zender FX de comedieserie Anger Management. Nee. Nederland zal profiteren van het economische beleid van de republikein Mitt Romney... als die tot president wordt gekozen. Dat zegt het campagneteam van de democraat Obama op Twitter. Het tweet is niet lovend bedoeld voor de concurrent. Obama geeft een overzicht van de tien landen... die het meest profiteren van het banenplan van Romney. Maar, zo wordt erbij opgemerkt, de Verenigde Staten zijn er niet bij... Romney's banenplan levert Canada de meeste banen op, zegt het Obama-kamp. En Nederland komt dan op de derde plaats met 75.000 nieuwe banen. België staat tiende met 26.000 nieuwe banen. Democraten geven geen toelichting op de ranglijst. Tot slot het weer. Veel bewolking in hier en daar wordt regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. En vooral in de kustgebieden wat zon. Het wordt ongeveer 19 graden. ANBW, verkeersinformatie. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. De eis van de Leidse Rijntunnel. De linkertunnelbuis afgesloten vanwege een technische storing. De hoofdrijbaan is daar dicht. Alle verkeer moet daar over de parallelrijbaan. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar is de weg dicht bij Klopend Emmeloord. Gisteravond is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Houd daar dus rekening met een omleiding. Dagelijkse fiets richting Amsterdam op de A8 en de A9. En op de A20 naar Gouda. Dat staat bij Moordrecht twee kilometer.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 Met Marcel Ooster. Goedemorgen. Strijd in Syrië heeft nu ook de hoofdstad Damaskus bereikt. Bel zo met Suzanne van Mierlo die daar al 14 jaar woont en nu wel graag weg wil. pauw is bij de start van de Vierdaagse. De duizenden lopers zijn of gaan op pad. En als het misgaat met het telefoonnet dan hebben de hulpdiensten een groot probleem. Bedrijven en instellingen zijn te afhankelijk van het telefoonnetwerk. Blijkt uit onderzoek van het agentschap Telecom en de Inspectie Veiligheid en Justitie... naar de grote KPN-storing in de regio Rotterdam vorig jaar juli. 112 was slecht bereikbaar, de RET legde de metro stil... en hulpdiensten konden niet meer met elkaar communiceren. En dat allemaal door een storing in een apparaat dat de Cross Connector heet. Thies Dammers van het agentschap Telecom legt uit wat dat is. Een cross-connector kun je zien als een uh, groot verkeersplein... waar heel veel verbindingen bij elkaar komen. En uh, als ik bel met iemand anders of iemand anders probeert mij te bellen... om het lijntje van diegene en het lijntje van mij aan elkaar te knopen... dat gebeurt bij een cross-connector. Dus zo kunnen gesprekken in, in de regio uh, ja, geregeld worden. De eerste keer dat het misging was op 6 juni al. Dus een goede anderhalve maand voor de grote uitval. Wat ging er toen mis? Op dat moment uh, waren een aantal componenten die uh, stoorden. En gelukkig zijn alle belangrijke vitale componenten zijn dubbel uitgevoerd. En daardoor blijft uh, het apparaat, de Cosconnector, wel functioneren. Uh, alleen er gingen wel bij de, uh, het, het netwerk center, zeg maar alarmen af dat er iets niet aan de haak was. En daarom werd uh, in die nacht uh, onderhoud daar gepleegd om de storende of verstoorde componenten te vervangen. Er zijn ook enkele storende componenten vervangen, maar eentje is er niet vervangen. En die zorgde uiteindelijk voor de grote storing op 26, in de nacht van 26 op 27 juli vorig jaar. Waarom is die niet vervangen? Um, op dat moment uh, leek dat uh, het probleem opgelost was. En wist men nog niet dat uiteindelijk toch in dat component nog een, uh, een probleem zich zou manifesteren. Dus uh, op dat moment konden ze dat nog niet weten. En ook de toeleverancier kon dat op dat moment niet uh, voorzien. Is het KPN te verwijten dat ze daar eigenlijk... toch niet helemaal goed onderhoud hebben gepleegd? Het uh, is dus KPN niet te verwijten. KPN doet uh, zeer veel aan, aan onderhoud voor, voor dit soort zaken. Um, eenvoudigweg, het is een zeer ingewikkeld apparatuur. En er kan een keer een, een foutoorzaak zijn... die nog niet eerder is voorgekomen. Dus uh, ik zie geen verwijtbaarheid voor KPN. Maar wat er toen gebeurd is, in ieder geval het je pech? Um, ja, je zou kunnen zeggen dat er een grote pechcomponent in zit. Anton Dorst, inspecteur van de Inspectie van Veiligheid en Justitie. Grote uitval. RET. De metro kwam volledig stil te staan. Moeten we niet constateren dat dit soort organisaties... eigenlijk te afhankelijk zijn van communicatie? Nou, dat is eigenlijk iets wat je in de hele samenleving ziet natuurlijk. Dat de afhankelijkheid van telecommunicatievoorzieningen... inmiddels heel erg groot is geworden... Zodra er uh, sprake is van, uh, van enige vorm van uitval... Uh, gaan cruciale voorzieningen uh, lopen fout. Uh, inderdaad, in dit geval is, uh, is besloten het metroverkeer niet op te starten. Het is niet zo dat het stilgezet moest worden. Maar op het moment dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd... en dat was nu het geval, dan wordt de zaak stilgezet. Dat klopt. Ik begrijp dat transportorganisaties als de RET hun maatregel al hebben genomen. Maar dat met name bij de veiligheidsregio's... daar is het gevoel van urgentie nog niet helemaal. Nou, het is een vraag of de voelde urgentie echt afwezig is. Maar in ieder geval de bewustwording van de afhankelijkheid... die zou groter moeten zijn. Um, dat zou zich moeten vertalen in, in continuïteitsplannen... waarbij men niet alleen rekening houdt met incidentele uh, uitval van voorzieningen... maar dat je hele systeem uitvalt en je daardoor ernstig geblokkeerd raakt... in datgene wat de maatschappij van jou verwacht. Ja, daar zou men beter op voorbereid moeten zijn. Men zou het beter moeten beoefenen. Men zou om de tafel moeten gaan zitten... met, met mensen die uh, je kunnen helpen bij het oplossen van dat soort zaken. En uh, ja, dat hebben we in die vorm en in die mate nog niet aangetroffen. In ieder geval niet bij dit incident. En jullie niet alarmerend dat dat nog niet gebeurt? Nou, het is in ieder geval een, een zorg uh, waar, waarvan wij zeggen, van begin daar op korte termijn aan. Uh, want we hebben nu de uitval van, uh, van, van telecomvoorzieningen. Maar er zijn ook andere oorzaken waardoor de continuïteit van de dienstverlening in gevaar kan komen. Wees je daarvan bewust en zorg dat je erop voorbereid bent. dus Anton Dorst van de Inspectie Veiligheid en Justitie. En John Sabach sprak onder andere met hem. We gaan erover door met uh, crisisdeskundige um, uh, René Dijkstra. Dat doe ik na acht uur. Onder de feestgangers hebben vanochtend om 4 uur... de eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse al uitgezwaaid. Roepauw is al de hele ochtend in Nijmegen. Nou ja, de hele ochtend. Het is nog, het is nog vroeg, Roel. Uh, eh, de belangrijkste ja. vraag, is het ook nog droog? Ja, het is nou weer eventjes droog. We hebben net weer een bui gehad. Maar uh, ach, wie maalt erom als je zin hebt in wandelen? Zoals de meeste mensen hier. Er staan echt rijen, rijen dik voor de start. Klaar voor de 40 kilometer, denk ik. Volgens mij moeten die nog starten. En in elk geval de 30 kilometer, die gaat zo meteen van start. En het mooie is, iedereen heeft zo zijn eigen verhaal die eraan meedoet. Eh, zijn eigen motieven, zijn eigen redenen om uh, die, uh, die uh, marteling te ondergaan. Want dat lijkt me toch wel behoorlijk zwaar. Uh, Johan Breukelaar denkt daar heel anders over, denk ik. Ja, zeker. Het is, ja, het is uh, fluitend, hè? Ja, fluitend. Ik ga fluitend. Ik heb het in de benen zitten, dus het gaat vanzelf. Ja, en uh, ik moet er even bij zeggen... meneer Breukelaar doet het nu voor de vijftigste keer. Hij begint aan zijn vijftigste vierdaagse. En dat doet hij op zijn vijfentachtigste levensjaar. Dat ik vind het een prestatie van formaat. Nou, dat is niet zo als je goed getraind bent. Maar niet iedereen is goed getraind, helaas. En uh, we hebben nu geconstateerd dat er al 3500 uitvallers zijn vanwege de regen. Nu al? Ja, ja, die moeten zich schamen, want al die die uitgeloord zijn... die zitten nu te huilen, omdat die anders wel hadden kunnen lopen. Dus dat vinden we heel erg. Maar ze weten niet dat ze volgend jaar niet meer aan de beurt komen. Nee, precies. Lik op stuk. En omdat het een uh, jubileum is, heeft u een paar mensen meegenomen. Dochter Soraya. Ja, dat klopt. We hebben het nog nooit gelopen en we hebben altijd gezegd: als uh, hij voor de 50 keer zou lopen, dat we mee zouden lopen. En dan moeten we ons aan het woord houden. Dus uh, dat hebben we nu gedaan. En onze kleinzoon, of mijn zoon, werd dit jaar 12 jaar. En toen hadden we gezegd: Nou, die kan ook meelopen. Dus drie generaties, want hier is Kelvin. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. En jij hebt weer je vrienden meegenomen, anders is het zo saai. Ja. 30 kilometer en dat vier keer. Hoe kijk je daar tegenaan? Simpel. Simpel. Kijk, dat, hij lijkt op u, denk ik. Ja, ja hij heeft hetzelfde doorzettingsvermogen evenals mijn dochter trouwens. Dus daar hoef ik niets aan te doen. Nee, hoe is dat zo gekomen dat u uh, die Vierdaagse nu al voor de vijftigste keer loopt? Hoe is dat ooit begonnen? Nou, eigenlijk door uh, physical fitness training, zoals we dat noemen. En ik zat in militaire dienst en in uh, 1951 had ik me ingeschreven bij de sportinstructeur. En uh, toen is het begonnen. Ja, ja. En uh, verder ben ik later nog uh, ploegen gaan trainen. Ik ben zes keer opgetreden als dit is je mensencommandant. En uh, ja, dan moet je ze bij elkaar houden schapen. Hè. Ja. Herinnert u zich ze allemaal nog, alle vijftig? Zeker niet. Maar... Wat waren de hoogtepunten tot nu toe? Ja, dat is een hele moeilijke vraag, want de hoogtepunten die, uh, kun je moeilijk bij elkaar optellen. En ik zou ze niet kunnen noemen. Misschien is vandaag een hoogtepunt hè? Ja, in de aanwezigheid van zeer dochter, zeker. kleinzoon, ja. nog een heleboel andere geliefden. Ja, zo'n hoogtepunt heb ik nog nooit gehad. Daar hebt u helemaal gelijk in. Succes vandaag. Ja, zeer bedankt. Roepau in Nijmegen is hij de hele ochtend bij de start van de Vierdaagse. En het valt nog heel erg mee met het weer. Straks dan hoort u een inwoonster van Damaskus. Want die woont er al 14 jaar, maar het geweld komt nu wel erg dicht bij de voordeur. De verkeersinformatie, John Sahoka bij de ANWB. Op de A2 Amsterdam naar Den Bosch is van de Leidse rijtunnel... de linker tunnelbuis afgesloten vanwege een technische storing. De hoofdrijbaan is daar dicht. Al het verkeer moet over de parallelrijbaan. En ook afgesloten is de A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij knooppunt Emmeloord is de weg dicht. Gisteravond is het daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Houd daar dus rekening met de omleiding. Nou, Files alleen, eh, dagelijkse files eh, richting Amsterdam. Op de A8 richting eh, Amsterdam bij knooppunt Koenplein 3 kilometer. En op de A9 staat 4 kilometer bij knooppunt. Raastorp. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. In de Syrische hoofdstad Damaskus vonden gisteren de zwaarste gevechten plaats sinds begin van de opstand. Volgens ooggetuigen probeert het Syrische leger wijken te heroveren op opstandelingen. Ik kon ook uh, zien en horen in de reportage van onze correspondent Sander van Horen dat er overal rookpluimen te zien waren boven die buitenwijken van Damascus. En in Damaskus woont uh, Suzanne van Mierlo al 14 jaar. Mevrouw van Mierlo, goeiemorgen. Goedemorgen. Wat merkt u van het geweld van de strijd? Uh, nou, hier in de wijk is het op zich vrij rustig, maar uh, we horen wel voortdurend uh, tanks en uh, geweervuur. En uh, een paar dagen terug hebben we vluchtelingen uit uh, Buurwijk uh, hier naartoe zien komen. Huh? Dus dat was uh, vrij schokkend. En, ja. en is dat vlak bij u waar die mensen vandaan komen? Uh, ja, dat is uh, iets van tien, uh, tien minuten lopen. Dus nou, dat is inderdaad vlakbij. Ja, en, en wie vechten daar tegen elkaar? Heeft u daar een beeld van? Uh, ja, dat schijnt het, uh, het, uh, het leger te zijn. Te, dat vecht tegen de gebellen die in die wijk zouden zitten. Ja. Maakt het u bang? Uh, af en toe wel, natuurlijk. Ja, wanneer je die geluiden hoort en soms lijkt het heel dichtbij, dan uh, is het wel beangstigend, ja. En, en in hoeverre beïnvloedt het uw leven? Want u moet ook aan het werk, kinderen naar school, boodschappen doen? Uh, nou, tot voor kort uh, hadden we er uh, niet zoveel hinder van. Uh, de kinderen hebben gelukkig vakantie. Dus, uh, maar uh, alle winkels zijn nu dicht, dus boodschappen doen ze het er even niet in. Gelukkig hebben we de diepvries en de koelkast vol zitten, Maar uh, ja, we moeten even afwachten hoe lang dit gaat duren. Ja. Maar uh, ik kan me voorstellen dat niet iedereen een vrieskast heeft. Hoe, hoe doen uw medebewoners het daar? Uh, nou, veel mensen hebben toch wel ingeslagen uh, de afgelopen weken. Dus uh, iedereen zag er toch wel een beetje aankomen. Ja. Waarom woont u er nog? Waarom bent u niet weggegaan inmiddels? Uh, omdat mijn man uh, geen visum heeft voor Nederland. De kinderen en ik hebben de Nederlands, uh, Nederlandse nationaliteit, maar mijn man uh, heeft geen visum voor Nederland. Dus hij kan voorlopig het land niet uit. Aha. Ook niet uit. Hij mag niet Nederland in en mag daar serie ja, hij, niet uit. Hij kan het land in principe wel uit, maar de buurlanden zitten niet te wachten op een, een man van Palestijnse afkomst. Dus het is heel moeilijk om in een buurland een, een visum aan te vragen. En de Nederlandse ambassade hier is inmiddels gesloten. Dus we moeten naar het buitenland om een visum aan te vragen. Aha, u kunt niet een soort van lange vakantie plannen ergens? U uh, bedoelt uh, in een stad buiten Damascus? Uh, ja, of in ieder geval in het buitenland. In het buitenland, ja. Vanwege zijn Palestijnse afkomst dat is niet. het gewoon erg moeilijk. Ja. Ja. Um, want als u de keuze had, ging u weg? Op dit moment denk ik wel, ja. ja, ja. Dat zou toch een stuk prettiger zijn wanneer we onze vakantie nu in Nederland door zouden kunnen brengen. Ja. Ja. En, en helpt Nederland hier niet bij? Heeft uh, u nog niet zich gemeld ja, bij de wij, Nederlandse wij ambassade? We hebben grote problemen gehad met de ambassade. En ik heb vervolgens een klacht ingediend bij buitenlandse zaken... Eh, daar is vooralsnog niet echt op gereageerd en om een visum in het buitenland, eh, in een buurland aan te vragen, heeft me, moet mijn man uh, papier hebben die hij niet heeft. dus we zitten in een soort van uh... ...situatie Waar geen oplossing voor is. Sinds gisteren heeft Buitenlandse Zaken contact met mij opgenomen, is er gloort er enige hoop dat we misschien toch een visum kunnen krijgen vanuit Nederland. Of in ieder geval zonder dat mijn man naar een buurland moet gaan. Oké, dus daar is in ieder geval nu contact. Er begint nu hoop te verlogen aan de horizon. Aan de andere kant, hoe dichtbij moet het nog komen voordat u sowieso daar toch weggaat? Of u nou een visum heeft toch niet? Dat is de vraag, ja, zolang ze niet in onze wijk zijn aan het te zijn. Gaat het nog goed? Maar uh, ja, wanneer ze de wijk binnenkomen weet ik niet, uh, vrees ik dat wij toch weg moeten. Ja. Mevrouw van Mierlo, sterkte ermee. Ja, dank u wel. En bedankt voor uw verhaal. Oké, okay, dag. Goedemorgen.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 Looking for a lead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 About, yeah. It takes every kind of people to make the world go mm -hmm. Every kind of people make what life's about. Robert Palmer hoorde met every kind of people. Wie zijn de inspiratiebronnen van de lijsttrekkers eh, van de politieke partijen? Deze zomer vertellen ze het aan onze Haagse verslaggevers. Jolande Sap, lijsttrekker van GroenLinks, is tijdens haar studie onder de indruk geraakt van economen Marga Brunt Hunt. Bruin Hunt, die veel onderzoek deed naar de economische positie van vrouwen. Waarom verdienen vrouwen bijvoorbeeld nog steeds minder dan mannen? Vroeg verslaggever Hans Andringa aan Jolanda Sap. Dat is een machtsvraag. Ik heb daar zelf nog wel veel onderzoek naar gedaan. Economen zeggen altijd dat dat komt omdat vrouwen minder productief zijn. Ze werken minder hard of ze denken tijdens het werk aan hun kinderen. Dat soort onzin. En daar werd ik zo kwaad over als student al. En ik heb daar zelf op een gegeven moment onderzoek naar gedaan. Um, en, um, eigenlijk de stelling uitgewerkt van... heeft is misschien iets te maken met dat vrouwen minder georganiseerd zijn. En ook uh, zich minder georganiseerd hebben. In vakbonden van oudsher daar ook mindere posities in innemen... En dat bleek voor een groot deel het verschil te verklaren. Dus het heeft, het heeft te maken met eh, macht, maar ook met gewoonte. Vrouwenberoepen, bijvoorbeeld kinderverzorgster of nu dan crashleidster... Eh, die, die blijken bijvoorbeeld minder te verdienen dan parkeerwachten. Het lijkt me toch dat daar iets in is geslopen van ja, de manieren waarop we het gewend zijn te regelen... waarbij vrouwen minder goed voor hun positie opkwamen. Dus het zijn vaak historisch gegroeide patronen. Nog even naar de persoon van Marga bruin Wat was zij voor vrouw? Ja, ik herinner me haar als heel bevlogen en ook heel bescheiden. En ze, ze was iemand die echt nieuwe wegen insloeg. Want wat zij gedaan heeft als economen is uh, ja, iets wat we tot, tot die tijd nauwelijks uh, konden meten, meetbaar maken. Ze heeft heel veel werk verricht en daar heeft ze echt uh, nou ja, tien jaar, misschien wel vijftien jaar van haar leven aan gegeven om methodes te ontwikkelen om onbetaald werkende economische statistieken mee te nemen. En dat is eigenlijk ook op, van grote invloed geweest ja, op mij in het verleden, maar nog steeds. Um, want een van onze grote kritieken ook op, op hoe we op, op dit moment uh, onze productie meten... is dat veel wat echt van waarde is voor mensen daarin niet meetelt. Onze economische statistieken die gaan bijvoorbeeld beter als er ergens ingebroken wordt. Dan zijn er nieuwe sloten nodig. Nou, dat telt allemaal wel mee als economische groei. Terwijl ja, wat eigenlijk echt van waarde is, veiligheid, uh, schone lucht, uh, mooie natuur... Onbetaald vrijwilligerswerk, wat we voor elkaar doen... dat loopt allemaal niet mee in die statistieken. En dat heeft mij wel ook altijd uh, nou ja, erg aan het denken gezet. Kan je zeggen dat zij u op het spoor heeft gezet... van hoe je als mens in de maatschappij staat... maar ook een richting heeft gegeven aan uw politieke carrière? Ja, hoe ik als mens in de maatschappij sta, dat, dat dicht ik toch nog wat meer aan mijn ouders toe dan aan Marga Bruyne. Maar wel hoe ik, hoe ik uh, mijn kennis als econoom op een goede manier kon inzetten om de samenleving te veranderen in de richting uh, die ik nodig vond. En hoe kan ik mijn economisch denken daar nou voor inzetten? En daar heeft zij wel echt uh, veel inspiratie gegeven. Wat je de afgelopen jaren bij GroenLinks ziet, is dat de idealen van GroenLinks dat die ook vertaald moeten worden naar een financieel programma. Dat het niet alleen maar mooie ideeën zijn... maar dat je er ook iets mee kan. Is dat, ja, Zit daar een link tussen uh, het politieke denken... en het economisch denken? Jazeker. En dat is, eigenlijk, dat is ook hoe ik zelf bij GroenLinks actief ben geworden. Nu alweer bijna twintig jaar geleden. Dat was denk ik 1993. Um, via Kees Vendrik... Kees van is natuurlijk oud Tweede Kamerlid, die was ook economisch medewerker van de fractie. En die was betrokken bij de eerste doorrekening van het verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau. Nu is het inmiddels een traditie, bijna alle zichzelf respecterende partijen doen het. Maar tot 1994 deed GroenLinks het ook niet. Hoe kwam dan een verkiezingsprogramma tot stand? Uh, je hebt een visie op hoe je wil uh, dat Nederland eruit ziet. Je hebt een visie op wat je in de wereld wil betekenen. En, en daar uh, maak je je programma op. Maar wat ontzettend belangrijk is, is dat die idealen uitvoerbaar zijn. En naarmate je idealen ook um, verder rijkend zijn, mm. hè, radicaler zijn in zekere zin... is ook de bewijslast die je hebt om te laten zien dat het ook echt kan, natuurlijk groter. We zijn toen in 1993 met een club van economen, Economische Commissie, bij elkaar gekomen. Ik ben daar toen ook actief geworden. Nou ja, ik herinner mij dat toen ook Koen Teulings, die inmiddels nou ja, directeur van het Centraal Planbureau, in dat eerste jaar ook met ons meegedraaid heeft. En toen hebben we met elkaar heel goed gekeken hoe we die, die mooie, idealistische uitgangspunten van GroenLinks in concreet beleid konden vertalen. Keer op keer laten wij zien dat je gewoon uh, een heel goed milieubeleid kan voeren. Dat je echt de omslag kan maken naar een groene economie. Uh, en tegelijkertijd veel banen kunt creëren. U zei net, in dat groepje zaten uh, Koen Teulings, Kees Vendrik en u? Ik denk dat we met een stuk of tien mensen in die economische commissie zaten. Waarbij Kees en ik het hart vormden. En wij zijn toen uh, steeds naar het Centraal Planbureau toegegaan. En, eerste... en daar zat destijds Gerrit Zalm. En daar zat destijds Gerrit Sam. Ja, dat was, dat was heel, erg, heel erg leuk. En ik weet ook nog wel dat wij die eerste keren dat we daar naartoe gingen... echt gewapend met allemaal studieboeken. Hoe de economie volgens ons echt in elkaar zat. En dat we ze ook, ja, ja toch... We kenden hun economische modellen... en we wilden ze op sommige punten echt anders tegenaan laten kijken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de manier waarop zij aankeken tegen hoe vrouwen hun beslissingen namen. Dat was echt ouderwets. Mm -hmm. uh, en dat hebben we ze ook verteld, gewapend met allemaal studies van bijvoorbeeld Marga Bruin Hunt. Van, kijk, het zit heel anders in elkaar. Maar is het ook zo dat het Centraal Planbureau gezegd heeft tegen GroenLinks... van ja, maar zoals jullie dat nu bedenken, dat kan niet, moet wel andersom. Of op een andere manier. Nou, ik herinner me toch echt dat wij meer invloed op hun denken hadden dan andersom. <laughs> Als je nou eens een paar jaar vooruit gaat kijken... wat is dan eigenlijk de volgende stap die GroenLinks moet maken? Allereerst in de lijn van je hebt idealen en je laat zien dat je ze waar kan maken. Dan is de volgende fase natuurlijk dat je ook echt gewoon het gaat doen en resultaten gaat boeken. En dat is ook iets waar Marga Bruinhunt mij altijd zeer voor inspireerde. Dus Zij was ook niet alleen een denker, maar ook een hele praktische doener. En dat, dat vind ik zelf ook een belangrijke fase voor GroenLinks nu. En zonder in te leveren op de ambities die je hebt om die omslag te maken naar een groene economie. Jolanda Sap van GroenLinks sprak over haar inspiratiebron. En Hans Andringa sprak weer met Jolanda Sap. Met Tom van der Kamp. Met Paulien. We hebben de Order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen.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 De veiligheidsregio's zijn slecht voorbereid op rampen en goede doelen hebben geen last van de crisis. Het is iets over half acht, ik ben Mark Visser, goedemorgen. De veiligheidsregio's van brandweer, politie en ambulances zijn niet goed voorbereid op telefoonstoringen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de grote storing bij KPN in Rotterdam vorig jaar juli. NN2 was toen slecht bereikbaar en hulpdiensten konden urenlang niet met elkaar communiceren.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 Goede doelen hebben geen last van de economische crisis. Nederlanders waren vorig jaar zelfs nog vrijgeviger dan anders. Blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van de Volkskrant. De 25 grootste organisaties kregen 743 miljoen aan donaties. En dat is ruim 4% meer dan het jaar ervoor. KWF-kankerbestrijding is nog steeds veruit de grootste. En die organisatie die groeide vorig jaar ook nog eens met meer dan 20 En dat komt dan vooral door de actie Alpe du zes, waarbij fietsers geld ophalen door zes keer de Alpe du West te beklimmen. Vakantiegangers in Barendrecht hebben een onrustig nachtje gehad. Hun camping moest worden ontruimd omdat er vlakbij een grote brand was. Rond drie uur kreeg de politie het bericht dat er een botenloods in brand stond direct daarop is brand weer hier naartoe gekomen en hebben we geprobeerd de brand onder controle te krijgen. Een nabijgelegen recreatiegebied is uh, direct ontruimd. Het gaat om ongeveer acht mensen die vannacht een uh, overnachting hadden in een caravan. De brand in Balendrecht is inmiddels geblust. De boteloods is voor de helft verloren gegaan. De campinggasten zijn weer terug naar hun caravan. In Noorwegen is een ongeluk gebeurd met een minibusje. Daarin zaten tien Nederlandse toeristen. Busje zou vlakbij Stavanger ergens tegenaan zijn gebotst. Sloeg over de kop en rolde naar de andere kant van de weg. Toeristen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vier van hen zijn inmiddels weer thuis. Het is niet duidelijk hoe de zes anderen eraan toe zijn. In Nijmegen is vanochtend de vierdaagse weer van start gegaan. De eerste lopers die melden zich vanochtend om vier uur aan de start van het wandelevenement. Verslaggever Roel Paul die was erbij. Heel veel geuniformeerden. Volgens mij loopt het halve Zweedse leger mee. Ik zie de ene groep na de andere voorbij komen. Het is bijna verleidelijk. Het is bijna verleidelijk als je die opgeruimde sfeer proeft hier... van mensen die er echt zin in hebben op de eerste dag. Het is alweer de 96ste keer dat de Vierdaagse wordt gehouden. In totaal hebben dit jaar 41.500 mensen hun startbewijs opgehaald. Passagiers van Delta Airlines zijn flink geschrokken tijdens het eten van een vliegtuigmaaltijd. Ze ontdekten naalden in hun broodjes kalkoen. En dat gebeurde op vier vluchten die waren vertrokken vanuit Amsterdam, zeggen Amerikaanse media. Delta Airlines is trying to figure out how needles got into Turkey sandwiches on four flights, including one to Minneapolis. The airline says needles were found in six sandwiches from Amsterdam to the US. Een passagier in de businessklas die verwonde zich aan de naald... maar hij had na de landing geen medische hulp meer nodig. De broodjes kwamen van het Amsterdamse filiaal van cateringbedrijf Gate Gourmet. Dat onderzoekt de zaak. De passagiers kregen in de plaats van hun broodje een stukje pizza. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er is vrij veel bewolking aanwezig boven het land... en vooral in de zuidelijke helft. En in het uiterste noorden valt af en toe wat regen of modregen. Het is nu 14 tot 16 graden. Het blijft vandaag wisselend bewolkt. Er zijn daarbij droge perioden, maar ook kan er af en toe een buitje vallen. Daarnaast zit er soms ook een gaatje in het wolkendek en komt de zon er dus even bij. Dus een compleet grijze dag wordt het niet. Er wordt vandaag een graad of 18 aan zee tot 20 graden in het binnenland. De wind is daarbij overdag matig aan zee vrij krachtig en komt uit het westen. Vanavond en vannacht raakt het meer bewolkt. En er volgt af en toe wat regen. De minimumtemperatuur komt rond een graad of 15 uit. Morgen woensdag is het ochtends in het noorden bewolkt met af en toe wat regen. In de rest van het land is het droog. Smiddags wordt het vrijwel overal droog. en komt de zon er meer bij. Het wordt 19 tot 24 graden. Maar er staat wel een stevige zuidwestenwind. ANWW, verkeersinformatie. Op de A2 Amsterdam naar Utrecht... is de tunnelbuis van de Leidse Rijntunnel afgesloten... vanwege een technische storing. De hoofdrijbaan is daar afgesloten. En er staat inmiddels een file van 3 kilometer op de parallelrijbaan. A6 Lidlestad richting Emmeloord is afgesloten bij knoopend Emmeloord. Dat komt door een ongeluk gisteravond met een vrachtwagen. Houd daar dus rekening met de omleiding. Er staat inmiddels een file van 3 kilometer. En richting Amsterdam file dus op de A8 bij Kloopend Koenplein 3 kilometer. En op de A9 staat...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 De zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl of radio1.nl. De strijd in Syrië is nu zo wijdverbreid... dat er volgens steeds meer organisaties sprake is van een burgeroorlog. Kees Bredeveld is directeur van het Rode Kruis. Meneer Bredeveld, goedemorgen. Goedemorgen. Onderschrijft ook uw organisatie dat standpunt? Ja, wij zijn van mening dat hier sprake is van, zoals wij het noemen... een niet-internationaal gewapend conflict... En dat maakt dat wij vinden dat in alle opzichten... de regels van de conventie van Genève van toepassing zijn. Ja, dus een burgeroorlog, hè, voor de duidelijkheid. Ja, dat is... Dat u u is, zegt de, dat officieel anders. Dus de, de, de gewone term officieel heet het anders, maar dat is juridische taal. Wat betekent het als het Rode Kruis dat ook zegt? Dat het hier gaat om een niet-internationaal gewapend conflict? Nou, euh, eigenlijk vooral dat het internationaal humanitair recht... of wel ook wel het humanitair oorlogsrecht van toepassing is... En dat recht dat zegt dat je zelfs in een oorlog niet alles mag. Geregeld in de Geneefse conventies. Zo is het. Ja, en dat staat dan ook weer in de, in de statuten van het internationaal strafhof. Hè? Dus dat, dat zou ook actief kunnen worden? Nou ja, dat is, eh, als er schendingen van dat oorlogsrecht zijn... dan kan dat aanleiding zijn in een veel later stadium... voor de aanklager van het strafhof om mensen te vervolgen. En dat zou dan inderdaad president Assad kunnen betreffen? Ik ja. doe daar geen voorspellingen over. Nee, precies. U, u zegt, dat, dat is sowieso lastig om iets over Syrië te voorspellen. In hoeverre bent u daar nog actief? Uh, onze uh, collega's van de Syrische uh, zustervereniging... die zijn zeer actief. En ja. uh, verlenen uh, voornamelijk medische hulp. Maar ze verstrekken ook uh, eten. Omdat dat steeds schaarser wordt. En uh, daar zijn ze dag en nacht mee bezig. En dat bekopen ze zelfs af en toe met hun leven. Zoals vorige week toen de vijfde vrijwilliger van onze collega's uh, over, uh, doodgeschoten is. Ja. Uh, nog niet zo lang geleden uh, was u er ook, of medewerkers van ook het Nederlandse ja. Rode Kruis. Wat, wat ja. kunt u nu nog doen om ze daar te steunen? Wij, wij blijven geld inzamelen uh, en voor onze Syrische collega's uh, uh, uh, spullen kopen... zoals medische voorziening, geneesmiddelen, ambulances, allemaal dat soort dingen. Giro 6868 staat nog steeds open. En dat komt ook aan? Dat komt aan. Absoluut zeker. Goed. Nu is er een uh, prominente Syrische politicus gevlucht uit Syrië... voormalig ambassadeur uh, in Irak, meneer Faris. die heeft gezegd ja. van... ja, um, um, Assad is in het nauw gedreven. Het regime zal niet schromen om chemische wapens in te zetten. Heeft u ook dat soort aanwijzingen of berichten daarvan? Ik kan daar geen uitspraken over doen, omdat ik er niks van weet. Uh, en dat betekent dat we daar ook geen aanwijzingen over hebben. Uh, en zijn uw collega's daar van de rode halve maand daarop voorbereid? Um, ik... Ik ben bang dat dat niet zo makkelijk is ja. om je daarop voor te bereiden, hoewel wij in de Rode Kruisorganisatie wel kennis van chemische wapens hebben. Ja. Hmm. Hoe, um, hoe onderhoudt u de contacten nog daar met Syrië? Nou, ik kan gewoon bellen. Ja, u kunt gewoon bellen? Ja. ja. Nou, dat is makkelijk. Ja. Uh, maar krijgt u dan ook iemand aan de telefoon die uh, de stand van zaken weet? Ja, mijn collega. Ja. Ja. Dus dat contact is er nog steeds? Dat contact is er nog steeds. En de hulp gaat door? Zeker. Meneer Bredeveld, dank u wel. Graag gedaan. En sterkte met uw werk. Dank u wel. Kees Bredeveld van het Rode Kruis, Nederlandse Rode Kruis, directeur daarvan. Gaan we naar de Tour, want er was alweer Frans succes in die Tour de France. Uh, pierre Fredrigo. moet ik zeggen, Dat won gisteren. Ja, het is lastig, uh, Sebastiaan. <laughs> Ja, We welke. Ja, het, het, het is lastig die... inderdaad met die erg. Ja, maar die namen we toch al vaak moeten uh, zeggen. Gisteren won hij alweer een etappe. Napo, uh, in de sprint was hij te sterk voor medevluchter Christian van der Velde Het gaat goed, hè? Uh, alweer een Franse ritwinnaar. Ja, de, de vierde Franse ritzeger uh, uit deze Ronde van Frankrijk uh, Federico, ervaren rennen. Het is voor hem de vierde keer dat hij een, uh, dat hij een tour etappe wint. Uh, ja, en als je dan ook kijkt naar de namen die namens Frankrijk gewonnen hebben, Federico, Leclerc, dat zijn toch renners met heel veel ervaring. En eigenlijk precies de type renner uh, waarvan wij er in de tour, uh, wij als Nederlanders in de tour, niet iemand hebben rondrijden die precies dat neusje hebben voor de juiste ontsnapping en voor de, voor de overwinning. Uh, nou ja, dan hebben ze ook nog eens dus een hele goede klimmer... die al een etappe heeft gewonnen, die Pierre Rolland. En ze hebben een van de grootste wielertalenten, Tipo Pinot... die al een keertje zijn neus aan het venstap gedrukt en een ritsweeg heeft behaald. Uh, dus ja, waar wij hunkeren uh, naar succes... en het moeten doen met de Spaanse renner die namens een Nederlandse ploeg wint... Uh, is het voor de Fransen uh, nou ja, al meerdere malen juichen geweest. Ja, je moet dus iemand hebben die in die finale... en die laatste 15, 10 kilometer voluit kan gaan. Ja, je moet iemand hebben die ten eerste heel hard kan rijden uh, in de aanvangsfase van zo'n etappe. Dus zeg maar vanuit stilstand 60 kan gaan rijden, om het zo maar even te noemen. En dat lang weet vol te houden. En dan in de juiste ontsnapping uiteindelijk mee te zitten. Want laten we wel zijn, uh, gisteren duurde het 60 kilometer voordat de ontsnapping van de dag tot stand kwam. En daarvoor had ook wel een aantal Nederlanders het geprobeerd. Johnny Hogeland, Karsten Kroon uh, uh, onder met name. Maar dat moet je dus ten eerste kunnen, ja, en dan moet je inderdaad zo'n finale kunnen rijden. Dit was eigenlijk de rit van gisteren, Het was een hele mooie rit geweest voor Nicky Terpstra. Maar die heeft van tevoren gezegd, ik uh, laat de Tour dit jaar de Tour en ik richt me helemaal op Londen. Is wel onderuit gaan in de Ronde van Polen, maar ja. goed, dat is een ander verhaal. Ja, en doe daarom niet mee aan de tijdrit in de Olympische Spelen, maar wel aan de wegwedstrijd. Um, Kenny van Hummel dan, gisteren uh, was de volgende Nederlandse uitvaller in een redelijk makkelijke etappe. Wat zit er mis bij hem? Hij had uh, last van zijn rug nadat hij eerder al uh, last had gekregen van zijn maag. Uh, ja, het zijn de verschijnselen van uh, ruim twee weken al op de fiets zitten en beginnen aan de laatste week van de Tour. Dan uh, komen dat soort uh, pijntjes naar boven. Nou, van Hummel moest er heel vroeg af. Hij uh, was in het gezelschap wel, wel van vier andere renners, maar al die vijf renners hebben stuk voor stuk één voor één opgegeven. Uh, ja, wat ik zeg, de, de, de pijntjes van zo'n derde toerweek die komen dan links en rechts voorbij. en uh, Heel jammer, want, want ik dacht een paar dagen geleden eigenlijk nog wel... Nou, van Nimmel, die is uh, onderweg om Parijs te halen. Want er kwam dit keer redelijk makkelijk... of relatief makkelijk over de zware beklimming heen. Maar dan, ja, dan toch gaat dat lichaam tegenstutteren. Ja, en dan wil het niet meer. Dus is hier naar huis. Vandaag is er een, een, een, een rustdag natuurlijk. Uh, maar is het ja. tijd om te kijken bij vakantse Soleil vorig jaar... Waren ze nieuw en succesvol en vrolijk en het liep allemaal op rolletjes. Waarom lukt het dit jaar niet? Ja, ze zitten er al bijvoorbeeld al niet mee. Hè. Zoals gisteren, nou ja, wat ik zei, Hogeland heeft het al wel geprobeerd. En Rafael Vals, hun Spaanse renner, heeft het geprobeerd. Maar dan uiteindelijk rijt er een groep weg, zitten ze toch weer niet mee. Het, het, nee, ja, het, het lukt niet. Het loopt niet. Vorig jaar, inderdaad, was het allemaal leuk en aardig. En zaten ze wel mee in de ontsnappingen. En dit keer hebben we ze amper in de ontsnappingen gezien. Uh, Pools, niet te vergeten natuurlijk, heel zwaar gekwetst, uitgevallen en vroeg eruit. Vroeg uh, Westra eruit en eruit. Het, het loopt gewoon niet bij die ploeg in deze uh, Tour de France. Dus hebben we al een paar keer al s'avonds bij elkaar gezeten... om er eens eventjes eerlijk en goed over te praten. Maar dat heeft uh, voorlopig nog niet geholpen. Goed. Ga jij vandaag naar een vast Nee, ik uh, ga naar Greenwich. Ik ga oh. eens even vragen aan Sebastian Langerveld hoe het met hem is. Pieter Leen. Goed. We horen van je. Sebastian Timmerman, okay. dankjewel. De Radio 1 Zomerbus. Vandaag weer man door Prem Raddekensjoen. Prem, goedemorgen alles geprobeerd om jou maar te vergeten, overal geweest en ik sliep met iedereen, nooit geaccepteerd dat ik steeds heb geweten van jou wil ik het meest. Ik kan er niet omheen, zonder jou ben ik alleen. Van wie is die Marcel? Ik moet het antwoord hierop schuldig blijven. Prim. Het goede doel, het goede de, hoog, de hoogtijddagen van het Nederlandse lied, de jaren tachtig, je kon geen radios. Henk, ja. wat zei? Henk en Henk, hè? Ja, en je kocht je radiostation aanzetten. Denk maar aan, doe maar, toontje lager, drukwerk. En nu is het Nederlands talige lied in de verdrukking. Je hebt een paar toppers, maar hoe zit het met de hele middenmoot? En daarom ga ik vandaag de hele dag proberen aandacht te besteden aan een Nederlandse lied vanaf een camping in Epe. Want je hebt een radiostation, Radio NL, een commercieel station uit Friesland, die staan daar op de camping en dan kunnen we meteen gaan kijken of het goed Nederlandstalig liedje de humeur van de, het, het humeur van de campinggasten <gacht> omhoog stuurt. Kunnen ze wel dus, gebruiken. Ja, en ik sta dus de hele dag op een camping in Epe. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Uh, uh, en ja, om kwart voor tien hoor je wel uh, uh, of, er, of het wat wordt. Ja, ik verwacht nog veel mooie teksten dan van je, Prem. <laughs> nou, hoe kan je deze nog? Zachtjes sticht de regen tegen het Op de, de nijs. Nice. Ja, de dat... beste Nederlandstalige zanger ooit. Daar ken je alles van natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ten nou, of niet, hè? Veel plezier dan, Prem, vandaag. Dankjewel, Marcel. Tot later. Het voetbal krijgt te maken met een nieuw soort relschopper. De gelegenheidshooligan. Hoort u veel meer over na de verkeersinformatie bij de AWB? Johnson Hokken. 27 kilometer file. Een probleem op de A2 Amsterdam naar Den Bosch. Want daar is de linker tunnelbuis van de Leidse Rijntunnel afgesloten. Vanwege een technische storing. De hoofdrijbaan is daar dicht. Al het verkeer moet over de parallelrijbaan. Er staan inmiddels een file van 3 kilometer. Je kunt het beste bijklopen. De Holendrecht omrijden via Hilversum. Over de A1 en de A27. Dit is het NOS Radio 1. Met Marcel Ooster. Rellen bij de voetbalwedstrijd Utrecht 20 december vorig jaar. 91 relschoppers werden opgepakt, 13 mensen zijn veroordeeld. Volgens een onderzoek van het Bureau Voetbal en Veiligheid... zijn de rellen in Utrecht een goed voorbeeld van het opstaan... van een nieuw type hooligan, de zogenaamde gelegenheidshooligan. Het gaat om jonge relschoppers die onbekend zijn... bij voetbaleenheden van de politie. En ook is er geen duidelijke groepsstructuur... zoals bij de traditionele hooligans. Volgens de onderzoekers moet de politie een nieuwe aanpak bedenken... om deze relschoppers te bestrijden ga ik over praten bij de politiewetenschapper bij de politieacademie. Otto Adang, Goedemorgen. Goedemorgen. En u doet ook uh, onderzoek naar hooliganism. hooliganisme. Ja, dat klopt. Een, een vernederlandse uh, Engels woord. Um, eerst maar even over dat rapport, want er staat ook kritiek... namelijk op het functioneren van de politie. Bijvoorbeeld daar in Utrecht, maar ook in Rotterdam... bij bestorming van dat Maasgebouw... Uh, zou de politie niet duidelijk aanwezig zijn geweest. En in Utrecht zou de ME zelfs veel te laat zijn aangekomen. Is dat terechte kritiek? Nou, dat zijn twee heel verschillende situaties. Ik denk in, uh, in Rotterdam was het zo dat er uh, heel duidelijk rekening was gehouden met, met problemen. En dat daar uh, allerlei eenheden ook ingezet waren. En dat binnen vijf minuten die situatie is opgelost. Ja, maar die waren daar, die waren daar te weinig zichtbaar, zegt het rapport. Ja, dat, dat is een uh, verhaal dat, is, ja, dat is een beetje achteraf. Uh, het is altijd het probleem balans te vinden tussen zichtbaarheid, eh, heel nadrukkelijk aanwezig zijn eh, en proberen te voorkomen dat, dat uh, dingen uit de hand lopen of door je aanwezigheid juist dingen oproepen. Niet ja. te vergeten in Rotterdam is, was daar een demonstratie van supporters, van meer dan duizend supporters. Als je daar heel nadrukkelijk eh, daar bij die betogingen als er mee aanwezig zijn... dan loop je dus het risico dat je met duizend man aan het vechten bent. Nu uiteindelijk hebben 30 tot 50 mensen geweld gepleegd... en heb je daar tegen moeten optreden. Dus t, dat is de afweging die je moet maken. Dus je moet altijd In, af, afvragen wat ernstiger is? Nou, je moet inschatten wat de situatie vraagt. En als je heel duidelijk aanwijzingen hebt dat er iets moet gebeuren... dan is het heel goed Mark, om daar heel nadrukkelijk aanwezig te zijn... en direct op te treden. Ja. Nu Utrecht, waar de ME 30 tot 40 minuten te laat arriveerde... Dat? Ja, dat is, dat is een ander verhaal. Dat was een situatie die was niet zo ingeschat. Daar was ME niet op voorhand aanwezig. Die ME is op een gegeven moment uh, gealarmeerd. En het rapport zegt daarover, dat, en dat is een leerpunt voor de politie uh, Utrecht... dat uh, bij het oproepen van die ME dat er wat dingen misgingen... waren dat, dat wat langer duurde dan, uh, dan de bedoeling was. Ja, en, en u geeft het al aan. De informatie vooraf was daar niet goed ingeschat. Heeft dat te maken met dat nieuwe type uh, hooligan? Nou, ik, ik zeg niet dat de informatie, het zegt het rapport ook niet... dat de informatie niet goed was ingeschat. Daar heeft zich een situatie ontwikkeld waardoor eh, vrij spontaan zaken geëscaleerd zijn. Er was geen informatie vooraf die duidelijk aangaf... dat wat daar gebeurd is, dat dat het uiteindelijk zou gaan gebeuren. Mm, mm, ja, nou, volgens mij zei u tenminste wel dat het verkeerd was ingeschat. Maar ik, ik vraag het nog een keer. Heeft dat te maken met dat nieuwe soort hooligan... dat inderdaad niet zo of helemaal niet georganiseerd is... en dus ook van tevoren dit soort dingen niet rondmailt, twittert of internet? Ja, ik zou het geen nieuw type hooligan noemen, want dit is er altijd al geweest. Er zijn verschillende manieren waarop voetbalrellen kunnen ontstaan. Je hebt wat De typische hooligan is dat zijn eh, groepen, jonge mannen... die erop uit zijn om confrontaties met rivalen te zoeken. Daar zit een zekere organisatie, die communiceren veel met elkaar. Die zijn er bewust op uit. Dat is waar je eigenlijk het woord hooligan voor reserveert. Ja. Daar hangt natuurlijk van alles omheen. Eh, jongeren die dat ook wel spannend vinden en mee willen doen... of reageren op een situatie als de gelegenheid zich voordoet... Zoals ik zeg, dat, dat is uh, niks nieuws. En het kenmerk is juist, ja, die, die zijn niet zo gericht, die vormen geen uh, groep. Dus daar kun je ook op, niet op die manier mee omgaan. Die hooligans, daar kun je zorgen dat je, dat je ze kent. Dat je weet hoe die groepen in elkaar zitten. Dat je niet uh, verrast wordt door de plannen die ze maken. En daar zijn over de afgelopen jaren, daar uh, is, is de politie ook heel succesvol in geweest. En heel veel confrontaties die gepland zijn, zijn ook uh, voorkomen in de loop der tijden. Ja. Dit is iets heel anders. Daar gaat het veel meer om situaties die spontaan ontstaan. waar je de situatie. Daar gaat het om niet informatie, maar de situatie uh, goed uh, in moet kunnen schatten. En proberen zoveel mogelijk de situatie te voorkomen. waar die gelegenheid zich voordoet. voor mensen om geweld te plegen. Ja, maar die onderzoekers zeggen we: ja, dat is toch de gelegenheid Maar u zou dat geen hoeliken willen noemen. Dit is gewoon een ordinaire railschopper. Nee, nee, nou, als. Precies, dat is een ordinaire geldgroep, anders ga je op iedereen die uh, een keer geweld gebruikt. En er is nou juist een specifieke groep die erop uit is om die confrontatie te zoeken. En dat loopt uh, ja, dat is een kleine groep binnen de grote hoeveelheid supporters die er gewoon zijn om van een wedstrijd te genieten. Ja, maar goed, dit heeft dus blijkbaar een aanzuigende werking, dit, uh, dit rond het voetbal. Maar misschien is het wel vergelijkbaar trouwens ook met uh, geweld in het uitgaansleven in het weekend. Uh, als er iets te relevant valt, dan komen er ja, mensen op klopt. af. Uh, kan de politie daar op het ogenblik goed mee omgaan? Nou, ik denk dat de voorbeelden laten zien... dat de politie daar op zich wel goed mee kan omgaan. Maar de, het is een illusie dat je alles altijd kan voorkomen. Kijk, voor degene wat planmatig gebeurt... daar kun je op voorbereiden, daar kun je zorgen... en dan mag je verwachten dat de politie daar, daar wat vanaf weet. Mm -hmm. Bij die andere soorten, die ontstaan spontaan... daar kun je dus in die zin niet op voorbereiden. Daar gaat het er gewoon om dat je op het moment dat het gebeurt... de situatie goed mogelijk inschat... en dat je eigenlijk waar mogelijk... En als je kijkt dus naar bijvoorbeeld Utrecht-Twente... dat is begonnen met het feit dat er vanuit een Twente-vak vuurwerk is gegooid... in de richting van Utrecht-supporters. Ja. En het rapport zegt daar dus ook over, ja, die fouillering die moet, die moet beter. Dus... Je weet dat het heel lastig is, want je kunt altijd, als je echt wil, iets naar binnen smokkelen. Ja, dus de clubs, daar verder... de clubs, meneer Adenk, moeten hier meer doen? Het is belangrijk dat de clubs daar wat aan doen, niet alleen qua die fouillering, iets anders is... Want in zo'n vak van 20 supporters, dat is niet bekend hoeveel... maar dat zijn enkelingen, misschien drie, misschien vijf man... die met dat vuurwerk gegooid hebben... wat uiteindelijk tot die hele escalatie geleid heeft... zonder dat daar tegen is opgetreden ja. op dat moment. En dat er een situatie is dat dus clubs eigenlijk niet meer de baas in eigen huis zijn... om het zo maar te zeggen, dat in zo'n vak kunnen gaan... Eh, zonder dan meteen dat hele vak te ontruimen. Eh, maar diegene die dat vuurwerk gooien daaruit ja. halen en zorgen dat dat stopt. Maar meneer Adang, als ik u zo hoor, uh, dan bent u niet eens met die conclusies van die onderzoekers dat er een nieuwe aanpak bedacht moet worden, er moet gewoon alerter gereageerd worden. Klopt dat? Nee, het gaat ook niet om een hele nieuwe aandacht, uh, om een hele nieuwe aanpak, denk ik. Want ik denk, als je kijkt naar hoeveel er de afgelopen jaren wel en niet gebeurd is, dat op zich de aanpak heel erg uh, goed werkt, dat er af en toe incidenten zijn. Maar die zijn eigenlijk relatief zeldzaam als ik terugdenk aan de jaren 80 toen voetbalvandalisme begon, waar het eigenlijk elk weekend te raak was, is dat, uh, uh, is dat een heel stuk minder geworden. Maar als ik zeg, het is, het is onmogelijk om uit te sluiten dat er uh, incidenten plaatsvinden dat er nooit meer iets kan of mag gebeuren. Otto Erdang, politiewetenschapper, hartelijk dank voor uw verhaal. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Het gert kluk. In de discussie over de snelheidslimiet op de breedste snelweg van Nederland... de A2 heeft minister Schultz van Hagen van Infrastructuur eh, zich gemengd. Ze vindt dat er op de tienbaansweg tussen Amsterdam en Utrecht... best 120 km per uur kan worden gereden. Dat is de opening van de Telegraaf. Op het stuk snelweg geldt nu een maximumsnelheid van 100 km per uur. Harder waar het kan is wat betreft schulds het credo. Op de A2 kan het, zegt ze. Al eerder zou ze voorstellen hebben gedaan... om de verhoging van de snelheid mogelijk te maken. De minister geeft het CDA de schuld van de maximum snelheid van 100 kilometer op de A2. Het CDA was de handen volgens de krant in onschuld. En wil dat de schuld gaat praten met de gemeenten langs de snelweg. Vanaf volgende week geldt er op de snelweg van Utrecht naar Amsterdam een trajectcontrole. De andere baan van Amsterdam naar Utrecht volgt later dit jaar. Als de Amerikanen de Republikein Mitt Romney in november... tot hun nieuwe president kiezen, levert dat Nederland zo'n 65.000 banen op... beweert althans het campagneteam van de huidige president, Barack Obama, op Twitter. Dat is positief nieuws, zou je denken. Maar zo is de tweet over de concurrenten in de Amerikaanse verkiezingsstrijd... uiteraard niet bedoeld. Het team van Obama publiceerde een lijst van tien landen... die het meest zouden profiteren van het beleid van de Republikein... maar de Verenigde Staten zijn daar niet bij. In het buurland Canada zouden de meeste banen tot stand komen... En naast Canada en Nederland zouden ook China en Duitsland veel baat hebben bij Romney als president. En een toelichting op de ranglijst geven de democraten niet. In het Canadese Scarborough-voorstad, aan de oostkant van Toronto, zouden 19 mensen het slachtoffer zijn geworden van een schietpartij. En daarbij zou tenminste één dode zijn gevallen, meldt de internationale nieuwswebsite Breaking News. Volgens de Canadese website Global News zou de schietpartij zijn ontstaan. Bij een buurtbarbecue, de hulpdiensten hebben een aantal slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Niet alle 19 slachtoffers zouden neergeschoten zijn. Een aantal van hen liep verwondingen op als gevolg van de chaos die uitbrak tijdens de schietpartij. Hoewel de politie het nog niet heeft bevestigd, zouden onder de slachtoffers een baby en een 12 jaar oud meisje zijn. Zeker twee gewonden zijn gevlucht. Ze werden later aangehouden. Noord-Korea dan heeft een nieuwe militair opperbevelhebber, Jong-Jong Choi... Benoeming komt volgens de BBC, die zich baseert op het Noord-Koreaanse persbureau KCNH... één dag na het gedwongen vertrek van Ri jong ho de vorige opperbevelhebber. Ri zou volgens de officiële lezing door ziekte uit zijn functie zijn ontheven. Het vertrek van Ri kwam voor westerse waarnemers als een verrassing. Aan de reden van het ontslag wordt getwijfeld. Ri speelde een voorname rol bij de machtsoverdracht van, vorig, van de vorig jaar overleden Kim Jong-il... aan zijn zoon en opvolger Kim Jong-un. Aangenomen wordt dat de aanstelling van jong Chol past in het streven van de nieuwe leider... Om de top van het staatsapparaat onder zijn controle te krijgen. op de website van de Belgische VAT... een heuse handleiding voor Feesten de Nederlanders. Met tips en trucjes zijn er veel Nederlanders die voor de Gentse Feesten deze week naar Gent gaan. Nederlanders moeten bijvoorbeeld weten wie Walter de Buk is. En mogen vooral niet de woorden bier en pensenkermers in de mond nemen. Verder wordt aangeraden bier bij de plaatselijke horeca-etablissementen te kopen, niet de nachtwinkels. Sommige cafés houden de helft van een jaar omzet tijdens de feesten. En we hebben graag dat de Hollanders daar dik aan meebetalen... schrijven de Belgische makers van het nachtprogramma van de feesten. Wie weer naar huis gaat vertelt ook beter niets aan zijn vrienden... over de Gentse feesten. We maken expres niet te veel reclame voor de feesten in het buitenland. Want er zijn nog Gentenaars genoeg, besluit de handleiding. Goed. Walter de Buk is trouwens een Vlaamse folkartiest. Ja, dat wist ik al. Wist nog. jij dat al? Ja, natuurlijk. Wist oh, jij het niet? houdt zich ook bezig met tekenen, schilderen, beeldhouden... muziek en toneel. Voor dienstelijk artiest. Dank je, Gert.